Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Aan een gijzeling in een restaurant in de hoofdstad van Bangladesh. Gewapende mannen hielden er sinds gisteravond tientallen mensen vast... onder wie een aantal Italianen. Bij de gijzeling en bestorming zijn slachtoffers gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk. Er zouden in ieder geval zes militanten zijn gedood. De gijzeling is opgeëist door IS. Het Amerikaanse leger zegt twee kopstukken van de terreurorganisatie IS te hebben gedood. Ze kwamen om bij een luchtaanval in de Iraakse stad Mosul. Het gaat om een commandant en de onderminister van oorlog van IS. Mosul is de tweede stad van Irak en viel twee jaar geleden in handen van IS. Als het aan het CDA ligt, komt de militaire dienstplicht terug. Partijleider Buma zegt in het AD dat raddraaiers die met stenen gooien als eerste aan de beurt zijn. Later zouden alle jongeren, alle jongeren moeten volgen, zowel jongens als meisjes. De dienstplicht zou een half jaar tot een jaar moeten duren. Buma wijt het probleemgedrag van jongeren aan de toegenomen individualisering van de maatschappij. De atleet Usain Bolt heeft zich geblesseerd teruggetrokken uit het Jamaïkaanse kampioenschappen. Het toernooi geldt als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen in Rio. Bolt zou vandaag de finale van de 100 meter lopen, maar volgens lokale media heeft hij een hamstringblessure. En AFTH Van der Heijden schrijft dit jaar het groot Dicté der Nederlandse taal. Dat heeft de Volkskrant bekendgemaakt, een van de organisatoren. Van der Heijden zegt in de krant dat hij het diktee elk jaar op televisie volgt. Uitnodigingen om aanwezig te zijn hield hij altijd af. Toch was hij meteen enthousiast toen hij werd gevraagd als schrijver. De 27e editie van het dicté is dit jaar op 17 december. Het weer nog vandaag geregeld zon, maar ook kans op een bui. Vooral vanmiddag. In het oosten en het zuidoosten is er kans op onweer. Het wordt 16 tot 19 graden en er waait een stevige wind. Dit was het NOS-journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB. Er staan momenteel geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 De karsten van Toebak leeft en heeft en heeft en alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Alles komt samen? Wie komt er samen dan? Nou, potverdorie. Ja, wie is er? Wie van de drie is er niet? Nou, wie van de drie is er wel, zou je denken. Ik ben de enige van het team die aanwezig is. En ik, ik heb verder geen afmelding gehad. Dus het is altijd weer spannend ook weer de laatste tijd... wie dan zich meldt voor dit radioprogramma. Het is Toenbak Leeft op de radio. Het is een beetje zonnig. Een beetje twijfelachtig weer. Maar goed, het is altijd wel even lekker om even Omdat maken. Dus ik zou zeggen, kom deze kant op. Het is Toenbak Leeft op de radio. En nog meer activiteit. Ik zit even te denken, afgelopen week heb ik de Zandvoortse krant weer gelezen. En ik zit even te denken, wat gaat er ook allemaal weer gebeuren dit weekend? Vorige week hadden we nou een Curinair uh, Zandvoort... Met vijf nieuwe bedrijven heb ik zitten lezen. Het is allemaal, uh, allemaal goed gegaan. Ja, het is goed verkocht. Dat was echt een drukte van je welste. En degene die het er ook was natuurlijk. Die schuift net zo even aan. Jawel. Ze pakt de microfoon en ze zegt goedemorgen. Goedemorgen antwoord. Ja. Deze vrouw was ook bij een culinaire weekend. Ja. En elke dag even een balletje gegeten? Nee, één avondje maar hoor. Oh, één avondje. Vrijdagavond. Oké. Okay. En het is bevallen, had ja. ik gelezen. Het is een, een succes geworden. Ja, dankzij mijn bezoek natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. CFM ja. was helemaal vertegenwoordigd. Ja, de bekendheid uh, er was uh, aanwezig. Was ja. En de dag daarna natuurlijk naar uh, de 4th of July. 4th of July? Researching Day of zo. Uh, nou ja, van... Uh... Ik, ik ben even van blanco nu. Ja? Dat is de nieuwe film van uh, Independence Day. Oh ja, Independence Day. Jawel, ik heb er al stukjes van gezien. Ik ben geweest. Ik zag de, de hoofdrolspeler die, die de vorige versie ook uh, speelde. Twintig jaar geleden of zoiets. Ja. Ik ben zijn naam even vrij. Uh, nou, ik zag hem in een televisieprogramma. Gray Northam Show zag ik. Ja. En toen vertelde hij over zijn over Jeff zijn, Goldblum waarschijnlijk. Jeff, ja, jawel. Jeff zag ik. En die vertelde over zijn, zijn jong babytje en over zijn vrouw en zoiets. En dan zat de hele tijd aan zijn zat hij, Een man. Toen dacht ik van. Jong. Oh. Weet, heb je wel goed gekozen, joh. Hij was zo klef met ja, hem. Misschien voelde het ook een beetje ook als een kind van hem. Ja, dat Dan, zou uh, misschien ook kunnen, ja. Had ja. gekund. Uh. Ja. Maar ja, ik ben wel nieuwsgierig, want de independence deel 1... die was echt mega gewoon. Dat was ja. zo indrukwekkend, die schepen boven die steden. Ja, ja dat is, is weer indrukwekkend. Ja. En uh, nu is het dus wel zo van... Het is in 3D, dus dat heeft ook wel wat. Oké, okay, ja. En Londen gaat helemaal aan puin. Ja, dat eigenlijk... Ja? Er gebeurt zoveel in zo'n film dat ik denk, van, ik zou hem eigenlijk nog een keer moeten zien. Ja. Maar ja, hij komt ongetwijfeld ook weer honderd keer langs. Ja, tuurlijk. Ja, want ik heb toch bij die andere ook, als hij langskomt, ga ik toch even kijken. En je hebt ook echte, echt science-fiction muziek nu op de achtergrond, daar hoor je het wel. Oké, okay. nou, weet je, toch? Is dit science-fiction muziek? Nou, net, net, nee, niet het eind, maar het beginnetje, dat is zo van, wauw. Nou, dat ja, nee, dit was wel heel, heel gaaf weer. Ik maar ben wel erg nieuwsgierig, want ja, het is natuurlijk ook wel in de tijd... dat IS de, de, de, de, het gevecht aangaat met de westerse wereld. Dus misschien is het een soort vergelijking. Ja, he? dat is wel eigenlijk ontvreemd. Ja, maar goed, als je dan deze film gezien hebt... dan valt het al weer mee wat IS doet dan, hè? Ja, dat stelt er niks voor. Dat stelt er niks voor, dat is echt ja, bizar. Maar laten we er wel eens mee ophouden. Als de precies. hele wereld gaat eronder gewoon in. in. Independent, echt. De torens gaan eruit, de brug, heel anders gaan naar een gortgewang. Maar ja, goed, lekker opening van dit Het einde van de wereld de begin van dit programma. Jam! Meneer als beentje. Dan mag je, je mag de muis worden hier alsjeblieft. Nou, ook de kat. Dan blijft ze een beetje op afstand. Oh. Uh, goed, zover de jam dus. Ik denk even kijken of de jam nog een beetje muziek maakt, Want dit, deze muziek was gebruikt voor een van de uitzendbureau. Hè. Dat, uh, nou, daar zijn ze groot geworden. En uh, ik zit even kijken op Google. Google dan even en dan krijg ik het... Uh, Museum voor Actuele Kunst. Gemeentemuseum, Den Haag. Oh. Nou ja, goed. Oh. Ik denk dat ze niet meer bestaan. Met sommige bandjes is het best wel lastig ook. Dan heb je een naam gekozen en uiteindelijk ga je daar op Dan krijg je alle onzin. Uiteindelijk moet je echt uh, band erachteraan. En dan krijg je pas informatie over die... Uh... Oh, er komt net een man binnenlopen. Hey. En, die man ken ik wel ergens van. Ja, ja, lang niet gezien. Heel net gekapt is hij ook. Long time weer een hele no lange baard heeft hij ook. Ik... Oh. oh, wacht, heeft ze dat niet onze jeugdafdeling? Nou, voor... met die lange baard. Met die lange baard? Is dat een hipster? Dat is een hipster, man. Ja. Goed. Een hipster is toch een onderbroek? Dus, uh, ja, ook. Maar dat is ook een man, toch? Een man met een hele lange baard. Ik zie, zag, zag, zag ook gisteren zag ik bij Wales of was het bij de Belgen? Die had ook een, hepster, een hipster baard Weet Een van die spelers. Het, het heet toch niet zo? Ja, Mark, goed. Nou, goedemorgen, goedemorgen, Mark. Mark. Hey, goedemorgen, het goedemorgen. Goedemorgen. is al echt een hele tijd geleden dat ik jou gezien heb in dit uh, radio-programma. Ja, we hebben elkaar de hele tijd misgelopen. Ja, we he? hebben uh, elkaar uh, overal weer opgevangen, zo, ja. zo, zo, zo moet je dat zien eigenlijk. En je was op vakantie vorige week? Ja. Welk land heeft u aangedaan, dames Frankrijk. Neer? Frankrijk, oké. Okay. En was het bevallen? Uh, ja, ja, ja, het was een weekendje, dus het was, uh, het was Wat niet te lang. Oké, hoe lang heb je deze schoonouders al? Want uh, jij wisselt nog wel, niet zo heel vaak, maar je wisselt nog wel eens. Nou, uh, gisteren uh, exact een half jaar. dus. Uh, nou zo is half jaar alweer. Nou, ja. nou, nou, nou. En heb je alle familie uh, prikkelen gehoord? Alleen uh, robbels en achterklap. Uh, ja, wel het nodig. Ja. Ja, oh. Zoals in elke familie betaamt. Uh... Nog even een beeld krijgen. Dan zaten jullie met z'n allen een, in een, een huisje. Of was je gewoon... Nee, uh, daar ouders wonen in Frankrijk. Oké. Okay. Dus. Oh, dat is wel oh. lekker. Ook een oh. beetje een leuk plekje. Uh... Ja. Uh, Oké. Okay. Jullie nou, dus uh... gaan er nog wel een keertje met z'n tweetjes heen. Ah ja ze wonen daar dus we kunnen moeilijk zeggen van uh, ja als zij van gaan gaan jullie daar gewoon heen toch ja, al die in Nederland komen gaan jullie in dat huis daar ja dan ja. is zelf ons even opzoeken en dan gaan wij daarheen ja, ja, ja. logisch nou goed dus helemaal uh, weer even uitgerust ik uh, was uh, vorige week of twee weken geleden was ik al weg nou binnenkort ga jij zeker weer weg of niet Jolanda ja, uh, nou ja ik heb nog geen plannen eigenlijk okay. en, hebben jullie al zomervakantieplannen nee nou nee nee niet echt Nee, ik maar ik, ik wil misschien wel een, een weekendje met de boot weg of zo. Dus dan, dan kan het zijn dat ik vrijdag bel van nou, weer ja, Hallo, dat het hele jaar heb ik ingepland. Op mijn werk merk ik ook gewoon, je moet het echt bijna we, een jaar van tevoren moet je het inplannen. Uh -huh. Ja, dus nou ja goed, ja, de, de, de spontaniteit is er een beetje af. Maar goed, het is uh, allemaal krap op de markt. Dus vandaar. Ja, ja. uh, nou, allemaal leuke berichten worden straks uitgezocht natuurlijk. En ook leuke, handen, muziek met... leuke muziek heb ik hier opgezocht. Op ik zal even kijken wat ik allemaal in al hoor. Wat ik niet moet horen, ik moet volgens mij eens deze knop indrukken. wel. dan komt het allemaal voor je goed. Kwart over acht. Hier een antwoord bij Tubak leeft. A wake-up call. Nothing but teeth. Really. I told you were. met goede handen met Wilco, Jolande en Marcus. Toebak leeft, CFM. enough Isn't I such a mystery I'm in love with you love There is pain in this world Stay alive At the edge Of the night But it feels good When you're close to me That's enough Heeft bak leeft weer. Ja, dat is wel bijzonder dit hoor. Teenage Squad Club hebben een nieuwe CD uit. En ik zit te kijken, jeetje die. Het is bijna echt al 30 jaar bestaan ze. In 1989 zijn ze begonnen. En ze hebben verschillende hits gehad. En dit is dus een laatste plaatje heet I'm In Love. Een jaar later werd ik geboren. Ja. Moet je nagaan. Kan je nagaan. Hoe lang geleden dat is man. Dat is echt ongelooflijk. Daarvoor trouwens nog een oud plaatje van, nou ja, oud plaatje, plaatje van vorig jaar. Nothing but Heaves and Wake Up. Cool, ja. Zo, het is echt, je wakker wordt uh, programma. Goed wakker. Kom weer bij u, deze maar. wereld. In Bangladesh uh, hebben ze de gijzeling opgelost. Nou ja, opgelost. zijn wel ik geloof ik vijf doden gevonden. Of vallen daar. Dus, en schijnt ook weer, de IS zit daar weer achter. Echt. Je bent even een paar uur offline, weet je. een paar uur lu luister je geen nieuws. En dan hoor je, oh, dat is weer een of andere gijzeling geweest. Dus, het is vrij heftig geweest daar. En weer opgeëist door IS. IS probeert overigens ook een stempel op te zetten. Om IS maar zo groot mogelijk te laten lijken. Terwijl het eigenlijk allemaal een stelletje randebule zijn die... Ja. Los zand die wat gekke dingen doet en zoiets. Maar goed, eh, ja, wel paniek in Nederland natuurlijk. Want de salafistische beweging wil een kerk gaan stichten. Ik weet niet in welk, in welk stad het ook was ik heb vanochtend. Hey, geen duurtstel... kerk, een, uh, een school. Een school, salafistische school. Oké, okay, gelukkig. Dan geven we een kerk. Nee, nou, salafistische ja, school, school dus toch, uh, is toch helemaal het begin van alles. Nee, maar goed, geen paniek. Want de salafisten schijnen uh, niet helemaal voor het geweld te zijn... maar het ook niet helemaal uit de weg te gaan. Dus het kan nog alle kanten op met dat salafisme... Ja, en we worden ook wat milder. We worden ook wat gezapiger. Dus wie weet hebben we het ook wel wat. Nou, ik ben meer deze week wel echt tot een inkeer gekomen. Hoezo? Voor het eerst voelde ik me Europeaan. Echt waar? Ja, ik had echt deze week. Want normaal hoorde je nooit wij Europa. En nee? je hoorde geen politici praten over. Ja, wij als Europa. Je hoorde dat niet zo heel veel. En nee? de afgelopen week vanwege die brexit. Ja. hoorde je het opeens heel veel. Ik, ik had echt zoiets van. Wow, ik voel me opeens Europeaan. Okay, dus, en het was een beetje wij Europa tegen Engeland die een beetje raar aan het doen zijn. Ja. Yeah. Maar bedoel, wat verwacht je nu ervan? Want ik lees overal stukken van dat uh, financiële wereld gaat instorten. En ik hoorde Rutte en uh, Dijsselblom al roepen van... ja, we moeten het toch een beetje interessant maken voor die grote financiële bedrijven... om naar Amsterdam te komen. We hebben ook nog wat panden leeg staan. Dus ja. we moeten misschien wat toch wat belastingvoordelen die, weer gaan aangeven. Nou ja, ook bijvoorbeeld. Ja, moet eens kijken joh, Kan In stijl kan je, in kan je <laughs> zitten daar. Dat is echt wat. Midden in het centrum. Nee, maar ik bedoel, dat klinkt wel weer alsof ze de bonussen weer een beetje willen opschroeven... om toch dat ze bedrijven naar Nederland te halen. Ik weet niet of het echt heel slim is, maar goed, ja, dat kan wel wat geld binnen worden weer. Ja. Dus ja, het zou kunnen, maar de anderen zeggen, nee hoor, geen kans van. Echt, echt, mensen die een hoop geld willen verdienen en een hoop geld uh, spelen, die komen niet naar, naar Nederland. Die gaan naar een ander land op zoek. Dus dat, dus dat zou het positief puntje kunnen zijn. Zie jij ja, positieve ja, puntjes van dat ze uit uh, de EU gaan? Dat ze uit de EU gaan. Ja, en, en nee, Nederland, ik vind man? het gewoon echt, echt, echt heel dom. Ja. Dat, uh, het, is, het is vooral de oude generatie. Het, het mooie vind ik ook dat, dat zelfs de mensen die, die ja hebben gestemd, ja? nu tot één keer komen. Ja. het oh, is niet zo handig. Nee. En, en uh, ik weet even niet meer of het Boris Johnson was of, of het een van die anderen, maar in ieder geval eentje die voor de, uh, dat ze uit de EU gingen, ja? waren. Die um, heeft letterlijk gewoon... Een, hij zei, nou, hoe heet het, we gaan, uh, houden 148 miljoen of zo over... Ja? en die kunnen we gewoon in de, in de, um, de gezondheidszorg uh, doen. Dus die gaan we in de gezondheidszorg uh, oh, okay. zetten. En een dag na de verkiezingen, binnen 24 uur, zei hij... Ja, nou, ja, dat was een fout. Ja. ja, nee, dat gaat niet, uh, gaat niet lukken. Hij, hij wordt ook wel genoemd de pyromaan. Hè? Vuurtje aansteken en snel op de afstand gaan kijken wat, het, uh, wat ermee gebeurt. Hè? Dat ja. Is, is, het, is het, ermee? het is gewoon een pyromaan, gewoon een onruststoker. stoker. Zeggen dat het allemaal anders moeten We moeten uiteindelijk zelf niet uh, het voortouw nemen en uh, het aan anderen overlaten. Ja, leuk allemaal. Hè? En je hebt ook gezegd, uh, ja, zo stom dat sommige mensen nu weer terugkomen op een uh, beslissing. Ja, dat is wel sukker. Maar goed. Ja, nee, ik heb ja. ook een... Uh, uh, een tweet gezien van Sheldon Bossard, dat was op Twitter. Yeah. En die had ook gezegd: van ja, dat 64% van de jongeren. Die, wilde dus, uh, uh, die hebben gestemd en die wilden dus wel dat ze in, de, in Europa bleven. Maar ook gekeken hoeveel jaren die dan nog moesten uh, leven. En dat is dus de ouderen. Yeah. Die hebben dus massaal tegengestemd. Of, uh, hè, dus ja, van de ouderen. Ja. Yeah. En de, die hebben dus relatief uh, heel kort last ervan. Dat zij uit de EU gaan. En de jongeren die allemaal, de overgrote meerderheid wil dat ze blijven, die moeten hun hele leven met dit gevolg misschien leven. Maar ja, ze kunnen gewoon wel weer een nieuwe referendum houden dan op. Ja, nee, nee, nee. Dat gaat hij echt niet doen hoor. Ja, maar dat zou ik ook weer hypocriet vinden. Dat is echt hypocriet. We gaan net zo lang referenda houden tot de meerderheid wel voor is en ja. dan kunnen we in de, in de EU blijven. Ja, en dan uh, hebben ze nog een, een week lang de bedenktijd van was je het allemaal eens met je stem? Allemaal eens? Ja, ja, oké. Weet je, druk nu op de knop dat het bevestigd wordt. En dan uh, gaat Juncker aan de, aan de slag. Nou, ik weet het allemaal niet. Ik vind het natuurlijk wel een hoop gedoe. En uh, we zullen zien wat het in de toekomst gaat brengen. Nou, uh, straks onder andere de Zandvoortse berichten en een beetje dat ik tegenkom heet Beats Baby. Ik denk, ja, We zitten in Zandvoort en hoe je dit soort muziek draaien natuurlijk. U-R-A-T. En ik ga echt zeer om te surfen. Ik kijk even naar onze server. Heb je het ook? Ja, absoluut. <middels> Bij muziek hoor, dit. Uh, Beach Baby heet de band. En ik zit even te kijken waar ze in godsnaam vandaan komen. Het lijkt me echt Australië of zoiets, weet je wel. Uh, komen uit... Ik zie ze gewoon niet. Ik zie ze gewoon niet. Waar komen nee. ze nou vandaan? Australië? Dat zeg je net. Nee, nee, dat denk ik. Omdat het geluid is echt zo Australisch. Maar dat is het niet. Nee, het uh, platenlabel. Nee, ik zie niet eens waar ze vandaan komen. Grappig nou, Volgens mij toch Amerika. In het Beach Baby in het, heet, uh, het bandje heet... Uh, you are... Jij ben... Jij okay. ben. Ik denk ja. dan aan het nummer van Beach Baby, Beach Baby, give me a chance. Ja, de, ja ik denk, oh leuk, ja, dat is als als je, helemaal niet. En als je dit nou maar weer googelt, krijg je allemaal weer die babes op het strand. Weet je wel, ja. de mooiste babes op het strand zie je dan in, in de videoclip En dan kom ik daar niet uit los. hè dan zit ik echt helemaal met de open mond zit ik te kijken naar zo'n videoclip. Ik denk, ik was iets anders aan het zoeken op YouTube, maar dit is toch ook wel heel erg mooi. Oh ja, Witch Baby, het beentje. En dan kom ik uiteindelijk wel op dit beentje terecht. Goed, die stoelbak leest op radio. Het is bijna half, nog geen zandvoortsberichten. Maar wel, wat rare geitjes. Gewoon ja, wat rare geitjes. Ja, ja. Een scha in Schaafendeel is vrijdag een schaap ontsnapt. Een schaap? En uh, de, maar ze wisten nog helemaal niet dat het allemaal was. Maar wat bleek nou? Het uitgebroken schaap maakte een wandeling door schraven Deel, yeah? En toen zag je voor een woning een lam alleen staan. Oh. Het was geen echt lam, maar een standbeeld van het dier. Yeah? Waar de moedige gevoelens van het schaap namen de overhand. En het dier bleef gewoon heel rustig staan bij het huis. Oh, de ingeschakelde politie maakte hier dan, dankbaar gebruik van door het beeld van het lam op te pakken... en hiermee het schaap naar een veilige plek te lokken. Wat nou, is dat heeft dat... Nee, het is een lam. Is een nou, lief, ja, lief hè? Ja. En daar word je toch een flink lam van. Ah, eigenlijk. dat is... Uh, ja. Maar het is, het is wel heel grappig. Ik heb wel zo van... Uh, ja, zo'n zo, zo, vroeg... dan staat er gewoon zo'n schaapje voor je, voor, voor je huis. Die staat gewoon bij dat lammetje. En dan denk je echt van... Huh? Ik heb is het gedeeld op Facebook. Zelfs dus, zo'n uh... zo schaap dat denken bij ja. zichzelf van... Oh, dat, dat, dat lammetje staat helemaal alleen? Oh, wat lief. Ja, oh. daarom. Dus Daar dan moet ik voor zorgen, dus dan ga ik erbij staan. Ja, lief hè? Maar er gebeurt niks. Dan, dan blijf ik gewoon mee staan. Echt ja, ja maar ze, zijn, ze zijn niet zo slim. <lacht> oh, is niet Ach, slim. Nou ja, zeg. Is dat echt zo? Ja. Dat valt er allemaal mooi mee. Ja, kijk, wel een schattige foto. Ik zal hem wel even op Ja, ze hebben even op de, de kijk, facebook Ja, dan, dan, dan denk je op een gegeven moment, hé, zijn moeder is gekomen. <laughs> ja. Ja, ik vind het eigenlijk Heel grappig. Ja, Goed, kijk nog even naar Marcus die ze gewoon wat inlezen. Hebben, we missen de we afgelopen keer toch wel wat stukjes techniek gemist Oh ja, nou ik heb hier... Het is niet echt moderne techniek. Nee? Maar uh, een Zeeuwse uh, Zeeuws, uh, dorpje... Ja? Die uh, is uh, in heftige strijd. Ja? Want ze proberen iets van hun af te pakken. Namelijk hun brievenbus. Een uh, oh? Brievenbus. Goed. Hmm. En waarom ja, het, is dat? Uh, uh, ja, het dorpje uh, heeft niet zo heel veel inwoners. En uh, daarom uh, ja, heeft PostNL besloten, ja, brievenbus, je moet er elke keer heen rijden. En ja, het kost toch wel heel veel geld. Ja? Dus laten we maar... Uh, uh, um, ja, de, de, de, brievenbus, de brievenbus weghalen. Ja, en nu hebben ze al 73 handtekeningen gehaald. En dat is in zo'n dorpje veel. Want er wonen 74 mensen. Ze missen ja, er nog één. Dat staat er weer niet bij. Maar, ja, ja Zeeland heeft sowieso niet zoveel inwoners. Het heeft gewoon te maken met. De, de, de, je, dat zie je ze afpakken. Ja. Nu zijn nu, nu we niet meer onafhankelijk. Nu horen we bij een ander dorp. Moeten we daar ons brief posten? We hebben onze eigen brievenbus. Maar misschien dus kunnen ze een op. mailbox plaatsen. Ja, is toch weer anders. Je wil gewoon zo'n rood ding in je, in je, in je dingen staan? Ze zijn oranje tegenwoordig. Oranje, sorry. Zijn ze oranje? Ja, ze zijn oranje. Echt, ik dacht ze. Rood. Ja, aan. Ik, heb, ik, ik woon er tegenover eentje. Een heel groot oranje gepaarde. Ja, ik, oh, nee. ik heb al heel lang geen brief meer gepost, dat is wel duidelijk. <laughs> ja, ja. En dat is dus het probleem. Ik dacht dat ze groen waren. Nee, joh, gek. Dat was van voor de oorlog. Hé, meloot. Nee. Goed, plaatje van Beck. Ik zit te wachten op het hele album. Want ik ben wel nieuwsgierig wat hij nou helemaal op, op het album zet. Maar dit is alleen nog maar uit. Dit heet Wow. It's like right now, it's like al wat jaartjes muziek. 93 wow. komt zijn eerste single uit. We dachten, wat, wat een loser, man, is dit? Wat een vage persoonlijkheid. We hebben gemerkt. gemerkt nog steeds maakt hij leuke muziek. En dit is zijn laatste plaat, die heet Wauw in de Zaterdagmorgen. Oh, Zandvoortse Berichten. Ja, sorry. We zijn wat later, maar we hier zijn dus dan de Zandvoortse Berichten. En ik had het al leren over het cundin weekend het was een succes. Vijf nieuwe... Uh, Bedrijven uh, hadden zich aangemeld en elke dag was het druk. Ja, en, het weer was en ook goed weer. een goed weer, Dat ja, goed weer, zeg, was echt maandag was het gewoon weer om te huilen. Ja, het is. En uh, ja, nou de rest van de week ook trouwens uh, wel. Ik heb wel een beetje gehuild ik, van de week, want er wat weer. Ik heb het ook even allemaal even afgesloten. Goed. Uh, de voor vertel, Marcus. Ja, uh, Mango's Beach Bar die heeft uh, deze week iets speciaals gehad. Ze hebben namelijk een zwaardvis een zwarte vis uh, op het menu gezet en. Um, ja, de, toen de chef Cook hoorde dat er een zwartvis in de Middellandse Zee was gevangen door Spaanse vissers... Yeah. wilde hij hem gelijk hebben. Niet zomaar een visje namelijk. Nee, hey, hoe 75 kilo. 75 kilo. Nou, er staan foto's bij uh, en dan zie je dat ze hem met, uh, met, een, met, een, met zo'n heftruck uh, naar binnen slepen, zeg maar. <laughs> Jezus. Want anders is hij gewoon niet te tillen. En hoeveel en, postjes kan je eruit halen, zou je denken ja, dan? Ja, dat, dat staat niet in het bericht, hey, het is, uh, ze hebben, het is wel aardig wat, uh, wat vlees uh, wat eraan zit. Ja, noem je dat vlees op een, uh, op een ja, vis? vis? Ja, precies. Ja, noem je dat vlees? Ja, vlees ja. aan een vis? Ja, ja. ja. ja. Nou, je, hier zie je de foto. 75, die zie je nu maar gedeeltelijk, die zie alleen nog de kop. Maar hij is natuurlijk ook veel groter. Ja. Ja, als je naar beneden scrollt zie je, zie je de. Oké, okay. nog iets verder? Hartstikke oh, idee. Ja. Levensgroot ja, is, is hij. Het is niet te eten, denk ik. Nee. Ik wil even, even dat, melden, degene die in de truck zit... dat is onze eigen Pieter Keur. Dat is, uh, een, uh, hij heeft uh, heel hoog gevoetbald bij Haarlem en zo... en de andere voetbalclubs en zo. Voetbal? Ja. Lekker wat, belangrijk. Wat is nou oh, dat voetbal? Uh, ja, oh ja, jullie willen er niks over horen, <laughs> wij niks over horen. De, nee, Door de toonstelling Amsterdam Beats... die tot met uh, 21 augustus het Zandvoort Museum is te zien... worden de banden met de hoofdstad aangehaald. Maar tijdens de officiële opening door wethouder Gerrit Kuipers... was vorige week werd duidelijk dat uh, de, de aanwijzingen... het is leuk, uh, zeg maar, verwijzing van Amsterdam naar Zandvoort... en van Zandvoort naar Amsterdam. Maar we blijven gescheiden. Nienke Meijer, uh, onze burgemeester die zegt ook van, ik moet er ook niet aan denken... Om, zeg maar, gewoon, uh, dat ik een gedeelte word van Amsterdam. Nee, we zijn los van elkaar. Maar we kunnen elkaar wel versterken door elkaar nou ja, uh, toeristen toe te spelen. En, en, in het uh, Amsterdam Beats uh, tentoonstelling kan je dus zien... Uh, wat er allemaal speelt in Amsterdam. En uh, over en weer. Dus dat is onder andere zo'n psk te zien... waar, ja. uh, dus, uh, waar zeg maar, naar vrouwen? Uh, Oh, um, dus je kan um, daar malsen. nog even je dingen, je, je behoefte doen. Uh. Ja, ik zei vorige je week al. Je doen, ja. Er is een toilet inderdaad, dat klopt. Er is een toilet. Hé, nou goed. Ik moet nog even zeggen, vorige week vertelde ik ook... toevallig heb ik dat witte bedje wat daar te zien is, heb ik verkocht. Dat komt bij mij vandaan. Serieus? Ja. Dat is wel heel apart. Ik krijg iemand aan de deur en die wilde een wit bedje kopen. Dat was nou voor een peeskamertje bij een uh, tentoonstelling in Zandvoort. Nou, hier staat het. Nou, hartstikke leuk. Goed, vanaf. Uh, vanaf 30 juni tot eind juli exposeert Autodidacton van Os in Galerie de Wachtkamer. Uh, hij vindt zichzelf geen beeldhouder, al helemaal geen kunstenaar. Maar uh, er staan abstracte beelden van hem. En dat is op de eerste etage van Jupiter Plaza... En de gallery is op vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Entree is gratis. En volgens mij is het vanaf 1 uur of zo. Maar dat staat er helaas niet bij. Ah. Beetje jammer weer. Nou, nog een keer googelen. Kom je misschien wel achter. Ja. Dat is... Uh... Nog één klein berichtje? Of uh, gaan we... Ja, het, uh, het haringhap uh, uh, bij uh, uh, Strandclub aan zee... Uh, ja, het was weer een groot succes. De, de haring uh, gleden lekker in. En yes. Ik, ik, heb het, uh, ik heb van de week... Uh, of vorige week heb ik uh, ook een haringhap evenement gehad. Ja, en? Ja, ik, ik had het al heel lang niet meer gegeten. En? Ik wist ook weer waarom. <laughs> ik, ah, het was, en het was echt vreselijk, want allemaal al mensen eromheen die waren heel enthousiast. En ik stond er zo... De grillen gewoon met niet uitjes. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja. Nee, echt uh, heel, uh, heel vies. Ik heb altijd respect voor die mensen die zo'n zo ding naar binnen knagen. Ik, kan ik dat vind niet... het een stukje wel lekker, maar ik ja. vind het niet altijd. Ik vind het ook zo zielig voor die haring. Ook gewoon, hè. Voel ik zo mee met het beest. Ja, ik, nou. eh, ik kun jullie nog even melden dat de openingstijden van die galerie, de wachtkamer, is vrijdag uh, en zaterdag van 11 tot 4 en zondags van 12 tot 4. Kijk, leuk. Dus als je zo In... gewoon uh, na de middag uh, erheen gaat, dan weet je zeker dat je erin kan. En dan kan je misschien nog even een nieuw kunstwerk, een nieuw Rembrandt aanschaffen. Ja. Want die maatje en die, uh, hoe heet ze ook weer... Boboetsi die in, uh, die in uh, Stedelijk te zien zijn. Dat is wel goed bollig. Ja. Echt, kom op zeg, ik zoek een nieuwe Rembrandt. Goed, straks uh, meer wetenswaardigheden mag berichten Eerst even een lekker stukje gitaarmuziek op die zender. The Kills. Ja, lekker gekozen groepsnaam zou je denken. En dit heet Siberian Nights. Land wat, wat, wat eruit gaat, weet je wel. We oh, dus wonen. die komen echt uit het buitenland? Die komen echt uit het buitenland. gewoon. We buiten en zo. Oh, je moet je met zo'n boot aan de overkant? Er is ook een tunnel waar je doorheen kan kruipen. Nou, ik zat er echt niet aan beginnen. Wat, wat heb je er in godsnaam te zoeken? Het is zo goedkoop. Oh, oh, wacht even. Dan vind ik ja, het dat, een dat wel een stukje Dat vind dat, ik wel positief zeg maar, aan de hele brexit. Ja. De, dollar, de, de dollar... De pond is wel echt aan het zakken. Ja, nou ja, het gaat langzaam. Vorige vorig week was het 50. 50, 50 cent of zoiets of langer aan? Nou, ik weet niet meer. 50 cent is best redelijk. 50 cent is best redelijk. Ja, goed. ik overweeg toch. Om uh, misschien toch... Uh, nee, om, om misschien toch uh, even een weekje daarheen te gaan of zo. Ja, je wilde eigenlijk eerst Wat naar Turkije. Toen dacht je afklop ik. Nou, het is misschien toch niet zo goed. idee ja, naar Turkije te gaan. We ben daar langs de rot gegaan. Daar, daar ging mijn vriend nog op, op, ja? op, op, op zwaardvis vissen. Op, ja? nou, op Merlijn. Ja? Maar dat is niet gelukt. Dat is net de loterij. Je maakt kansen op. Ja. Ja, <coughs> nou, en dan nu kunnen we misschien daar even uh, nog heen. Oh, okay. Goed. Ik heb hier trouwens een heel uh, triest uh, bericht. Er is een stel uit Voorburg, die is dus uh, op huwelijksreis geweest... in de Dominicaanse Republiek. En uh, die, die gingen dus even lekker eten. En uh, toen werden ze gewoon heel erg ziek. Terug in het luxe resort Punta Cana moesten ze... Dus midden in de nacht echt naar het ziekenhuis gebracht worden. En daar overleden ze. Huh, dat bleek nou? Ze hadden dus gewoon een giftige vis gegeten. Die en dus... uh, ja... Dit is al een tijdje geleden ge gebeurd, toch? Nee, is, nou, is echt 1 juli uh, staat er echt op, hoor. Oké, okay, nee, pas is ook nog een ander verhaal van een echtpaar... wat ook ergens overleden is. En dat was al het weg gingen ze ook dood. En dat is een beetje onder de pet gehouden. Mm. Dat kwam later uit. En toen bleek ook dat ze iets verkeerd hadden gegeten. Ja, maar wel. het bleek dus wel van... Uh, als je dus heel erg ziek bent... Dus, ze zeggen uh, dat, dat ze daar vaak uh, een glas melk drinken of zo... om, om het te, te verminderen. Gewoon yeah. uh, het gif en alles wat in die uh, vissen zitten. Okay. Maar het is, uh, het is toch wel erg voor dat... Uh, het is vergiftiging met ciguatoxine uit een besmette vis. Ik zal het even verder bekijken. Oké, okay, en wij denken maar dat, dat vis eten de... gezond is. Dat is ook dus een ja, beetje achterhaald. Ik denk het ook, vis ja. Eten. ja. En waar er ook heel veel discussie op het moment over is, is de zelfrijdende auto. Oh, ik weet ja. niet of je oh. het gehoord hebt. Ja, ja, natuurlijk. Iedereen volgt dat. Oh, die komt hier net aan. Ja, dan. Oh. ja nee, hij was. Dus uh, een Tesla, die rijden al zelfrijdend ja, deels. Ja. En die was in Amerika uh, op een witte aanhanger gereden. Ja. Hij zag de aanhanger niet omdat die wit was tegenover een witte lucht. Ja, En een dus, nou, laagstaande uh, zon uh, werd verteld. En hij was een hele enge film aan het kijken, de bestuurder. Een Harry Potter film was je aan het kijken, had ik begrepen. Is dat zo? Oh, ja. dat heb ik dan even gemist. Maar ja, het zorgt in ieder geval voor veel uh, uh, um, discussie. Ja. En ik denk dat dat wel goed is... Ik hoop niet dat ze nu dan zelfrijdende auto's helemaal gaan verbieden. Dat, dat zou dan weer zo'n. Ja, maar het is zo'n het is vervelende situatie waar we in zitten. Zo'n auto kan heel veel. En jij zit erbij als spek en bonen. Jij moet een beetje als, laat, als achterwacht. Moet jij op het laatste moment toch aan het stuur trekken? Of je moet toch op de rem trappen? Maar meer hoef je eigenlijk niet te doen, want hij rijdt automatisch de maat naar je bestemming. Dus je is je eigen steel te vervelen achter het stuur? Ja, nee, ja, dat, dus dat, dat, je bent niet dat... scherp meer. Nee, dat, dat is absoluut waar. Maar het is zo'n tussenstap. Weet je? Ja, het is een tussenstap. Want ja. uh, straks krijg je gewoon dat die aanhanger heeft gewoon een zender. Waardoor, waardoor jouw auto gewoon weet waar die aanhanger is. Ja. En dat maakt het alweer een stuk veiliger. Maar uh, ja, het is gewoon uh, ja, beginfase. Ik bedoel, de eerste vliegtuigen stort ook uh, vaker neer dan de vliegtuigen nu. Zeker weten, ja. Dus uh, nou, ja, ik, we ik, moeten wat slachtoffers maken voordat we... Helemaal. Uh... Dat is met IS ook. IS die, die doet heel veel goed. Brengt heel veel landen bij elkaar. Ja, er vallen in het begin wel wat slachtoffers. Eh, dat is wel zo. En uiteindelijk gaan we met z'n allen samenwerken. Dat is het toch zo? Nee, uh, ja, op zelf uh, ben ik ook wel nieuwsgierig met de auto. Want al, elke keer als ik weer in de auto zit, en dat ligt bij mij hoor, dan kijk ik naar de auto en denk ik: de auto vind ik een heel mooi apparaat. Maar ik vind de lichten zo oudbollig. Ik vind de licht, de voor- en achterlichten. Dat vind ik zo gedateerd. Kunnen we daar niet iets anders voor bedenken? Licht, het kost heel veel energie. We hebben natuurlijk nu, nu wel led ook al. Energiezuinige lampen. Maar nog vind ik het armoedig, lampen. Ik heb kan jij heb iets je al anders al, heb je al lampen thuis? Ja, ja moet wel. Je moet ja, toch, het is ook een beetje armoedig. Hè? Ja, het is ook armoedig. Nee, nee, voor auto's vind ik het speciaal. Want auto's zien er zo hypermodern uit. Maar er zitten van die lampjes die gloeien op. Dan denk ik, nou ah, kom op. Straks is dat natuurlijk ook helemaal niet meer nodig. Nee, nee, nee want dan ja, heb je ook geen lamp meer nodig. Want alles wordt uitgemeten met sensoren. en met dus Ja, klopt, maar je moet natuurlijk als voetganger wel die auto zien. Ja, dat is waar. Maar jij draagt toch ook een mobiel die je ook weer kan meten ja. en uh, plaatsen? Even, we hebben ook allemaal een radarsysteem als, uh, ja. als, als, als een wandelaar. Ja. Maar dan, en dan wil je, je oversteken Ho, dan word je zo tegengehouden... want er komt een auto aan. Ja, nou, ik denk uiteindelijk dat je vijfjarige <hijf> leeftijd... Dat als je los mag rondlopen, dat je gechipt wordt... en dat iedereen kan meten Is dat niet een beetje laat? Ja, dat is waar. Misschien Weet je, en die kinderwagen... Ja. Dan moet het ook wel een beetje veilig zijn, dus ja. daar moet het ook al in. Alles. Alles. En dan ben je zelf ook niet meer verantwoordelijk voor je, voor je gelopen padje, zeg maar. Ja. Nou, we zijn eruit. De toekomst. Ja. Daar is in de toekomst. goed. Even kijken wat voor muziek we Gods dan weer op de zender gaan slikken. je al het neuzige geluid van Julio Cassandra van de Strokes. Ze hebben een nieuwe CD uit. Okay. Ja, niet die hoor je hier. Uh, Luister slechte luisteren microfoon hebben ze gebruikt, maar toch ging het leuk. Treats of you don't Joy. Don't play with me anymore how it goes, I guess, fuck the rest, be right there honey Ja, het leven kan zwaar zijn als artiest. En dat is dan weer leuk om je muziek terug te laten komen. De Strokesham nieuwe een Treat of Joy heet hij dan weer. Dat vind ik alweer grappig gevonden. Ja, treat of Joy. Goed, het is vandaag natuurlijk op 2 juli. Straks weer een overzicht van wat er gebeurde door de jaren heen. Op 2 juli zijn weer heel wat interessante verhalen te vinden op onze Wikipedia. En Ik heb daar echt de afgelopen week wel wat dingen in zitten lezen. Onder andere Leger des Heils en ook piloot Emilia Erhardt. Uh, verdwijnt spoorloos in de, boven de Stille Oceaan. Ik heb daar wat dingen over zitten lezen... en ook het documentaire zitten kijken... over waar ze uiteindelijk naar terecht is gekomen. Want dat is zeg maar nog maar twee jaar geleden is dat bekend geworden. Oh, okay. Ja, in 1937 verdwijnt ze... En ja. uh, twee jaar geleden zijn er toch wat resten gevonden. Oh, resten. Ik, uh, ik, oh, ik denk een hele familie, weet je wel. Dat ze ergens anders een nieuw leven is gestart. Daar uh, waren ook verhalen. Ja, okay. Er zijn ook verhalen over haar dat ze waarschijnlijk uh, spioneerden voor, uh, voor de Amerikanen. Voor de Japanners Of voor de Japanners voor de Amerikanen, Nou Nee, voor de Amerikanen. En dat ze bij de Japanners aan het spioneren was. En dat ze geëxecuteerd ge is op een of andere Japanse eilanden. Dat was ook een theorie. Maar goed, dat is allemaal dus om gedaan. Want nu hebben ze iets gevonden. Een stuk van het vliegtuig. Dat is echt het gedeelte van het vliegtuig, wat ze er ook ingezet hebben, want hij is gerestaureerd, dat vliegtuig, vlak voor het ging vliegen. En uh, dat konden ze echt aantonen, dat is van haar vliegtuig. En dat ze daar gevonden, bij dat eiland, ze heeft een verkeerd afslag genomen. En het schijnt dat haar antenne onder haar vliegtuig afgebroken is bij de. toen ze omhoog ging. Oh. Bij, bij, de, bij het begin. Bij het opstijgen. Het opstijgen, dat woord. En, uh, en daardoor heeft ze slecht contact gehad en kon ze niet overleggen. En sowieso was het een vrouw, een vrouw in techniek. Ja, vrouw in de weg, hè? Ja, natuurlijk. Maar dit, de, vind ik dan, het, dit vind ik weer een beetje ook. seksistisch. <laughs> maar goed, ja, dat was hem wel, wel een beetje bekend over: dat ze slecht met de radio om kon gaan. En dat was ook al een beetje waardoor het fout te gaan is. Goed, straks nog meer over? Ja, man, er is al wel over te vertellen. Eerst, dames en heren. Eerst. Ja, eerst. Ja, waar je nog over ja, ja, ik ja, straks nog meer dingen die gebeuren op 2 jury. Ja, dat ja, is nu nog niet. Ja. Uh, nu uh, kijken alle twee vol verwachting aan. Ja, wat ja. Er gaat ja, gebeuren, Ik gebeuren, dames en ja. Dat er een man in. Ja, sorry, wilde jij? Nee, een man, in? Een man in. in Washington heeft het alarmnummer gebeld. Ja? En uh, na een nachtmerrie. Hij droomde dus dat hij in een neergestort vliegtuig zat. En uh, hij, hij vertelde ook van, dat hij vast zat in een veld vol met bomen. En drie andere reizigers lagen bewusteloos in het vliegtuig. De politie speurde de plek op waar het telefoontje vandaan kwam... maar erover, in plaats van een neergestort vliegtuig het huis van de man aan. <laughs> nou, hij schaamde zich helemaal te pletter. En, uh, het kan ook zo levensrecht zijn. Hij had alles gehallucineerd dat, dat hij een slaappil had genomen. En hij was recent geopereerd en kon gewoon oh, niet zo goed slapen. Ik oh. uh, ja, wel heel zielig, vind ik oh, dat, het hoor. Kan, het kan zo goed ja. overkomen. Je kan er zo in zitten ook gewoon. Ah. Zo, ik, ik, ik, ik kan me niet... Nee, voor mij heb ik de laatste tijd niet echt zo levens echt gedroomd. Althans, het is niet bij me gebleven. Oh, ja, hey, ja. Ik, heb dat, ik heb dat de laatste tijd ook dat ik denk van ik droom nooit meer. Nee, nee. is het real? Is is this... oh. Ja, één ja. droom kan me nog vrij goed herinneren: en dat ik dan nog even met dromen, dat de mensen in mijn huis rondlopen dat er inbrekers zijn. En dan loop ik, loop ik spiernaak de trap af. En dan heb ja. ik een honkbalknuppel bij me. En dan sla ik de deur sla ik dicht in de woonkamer. En ja. ik kijk ze aan en ik zeg... Zo, jullie hebben Marcel vandaag. En jullie ik begin zijn te meppen. <laughs> en ik begin omheen te maaien. Echt. Ik denk, in je wat, blootje gewoon. In mijn blootje. En dan ja. je dus, alles dus, uh, dus je had gewoon twee van die knuppels. Zo. Wow. Ja, twee oh. van die knuppels had ik... <laughs> En, ja. uh, en toen werd ik wakker met zoveel Adeline in me. Dacht ik dacht, wow, wat een agressie heb ik in mezelf. <laughs> Ongelooflijk. ik was echt verbaasd <laughs> over mezelf. Oh, leuk is dat. Het was, uh, dus ik denk van nou, oh, dat moet niet echt een keer gaan gebeuren. Maar want... je hebt nooit gehad dat je droomde dat, je, dat er is zomaar iemand in je bed was dat je je vrouw per ongeluk in elkaar slaat. Dat, uh... Nee, ik kan wel, uh, een kennis van, van mij die heeft wel eens gedroomd dat haar man vreemd ging. Ja. En toen werd ze wakker en toen moest ze toch nog even een klap geven. <laughs> Ja, nou ja. Het dat dat was een droom, maar toch, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Ze wilde ja, het net nog niet zo. Maar Rogus is vuur. Ja. Ze, je telt echt wel af en door. Zal hij toch uh, echt een... Vrouwen? Echt? Ja. Maar ze hield zoveel van hem. Dat, dat zat erachter natuurlijk. Ja, nou, dat was het. Ah, dat was het. Ja. Straks meer eerst hier een leuk beetje Frightened Rabbit. Huh? Ja. Een bange konijn, dat heb je ook. En het heet Get Out. Ga eruit. Ga uit mijn bed. Ik heb gedroomd dat je iets raars gedaan hebt met een andere vrouw. Kan ik niet hebben. dat ze nog meer op hun cd hebben staan. En dat heette Get Out. Stap eruit. Ja, afgelopen week... Uh, rust in de 1900. Mensen hebben er afgelopen jaar uh, hebben er een einde aan gemaakt. En dan probeer ik altijd het woordje zelfmoord... probeer ik uh, niet te gebruiken. Want eigenlijk is dat geen zelfmoord. Het is natuurlijk zelfdoding. Want moord is iets wat je niet wil. Maar op dat moment wil je het wel. Dus het is gewoon zelfdoding is het. En uh, daar, uh, ja, dat komt vooral door de crisis schijnen te komen. Maar als je dan weer vergelijkt met andere mensen... dan geloof ik dat iemand straks ook... Uh, gewoon eruit valt. En uh, dat komt door, onder andere door de crisis... maar als je weer vergelijkt met andere landen... schijnt het weer mee te vallen. Maar goed, altijd wel toch goed om er bij stil te staan. En uh, ja, wij mannen praten niet zo gauw over gevoel. En vooral onder de mannen schijnt dat uh, regelmatig toch te gebeuren. Bij mannen ja. meer dan bij vrouwen eigenlijk. Ja, mannen die uh, potten het op en die willen toch voor het gezin blijven zorgen. Ja. En uiteindelijk lukt dat niet. En dan, ja, dan voelen ze zich zo'n loser. Dat dus ze denken, ja, jeez, moet naar nou een psycholoog aan? Dat komt er ook niet in ze op. En uiteindelijk dan, uh, ja, dan is dat de oplossing. Klappen ze er gewoon uit. Ja, nou ja, gewoon is het natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk wel uh, nee. bizar. Ja. Goed, straks in het tweede geluid van hebben we nog wat uh, wetenswaardigheden. Uh, het is natuurlijk 2 juli. En dan kijken we altijd even wat er gebeurt door de jaren heen. Uh, en wat, wat hebben we straks nog meer? Wat hebben we nog meer? Nou. ja. Wat hebben we nog meer? We gaan Precies. het even over de, de, de, de trein van de TU Delft hebben. Oh ja, <coughs> de dus, bullet. De, de, de, de Hyperloop heette geloof ik. Hyperloop. De Hyperloop, ja. echt. Een bizar ding. Ging om weer 1200 kilometer ja. per uur. Ging ja. En er oh. zit een speciale capsule in om, om de druk te ver, uh, verminderen. Er ja, moet dat langzaam mooi, op gang komen. Want als je dat in één keer zo wegschiet, dan, dan volgens mij heb je het nog bloeduitstellingen overal. Zeg maar. Dat, oh. euh, dat overleef je niet. Maar, ja, Amsterdam-Parijs doe je wel in 30 minuten, dames en heren. Oh, dat is toch even oh, dat interessant. Is wel fijn, ik ben ja. zo terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het